Laat ons deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen uit Psalm 6, het negende vers. De Heere wilde op mij kermen, zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heere zal op mij smeken, geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Het negende vers uit Psalm 6... zal worden voorgelezen uit het eerste boek van de profeet Samuel, het 25ste hoofdstuk, vanaf vers 32 tot en met 44, maar vooraf de twaalf artikelen des geloofs. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde,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 Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. 1 Samuel 25, vanaf vers 32. Toen zeide David tot Abigail, Gezegend zij den Heere, de God Israëls, die u ter deze dagen mij tegemoet gezond heeft. Gezegend zij uw raad. En gezegend zijt gij, dat gij mij ter deze dagen geweerd hebt van te komen met bloedstorting, dat mijn hand mij zou verlost hebben. Want voorzeker, het is zo waarachtig als de nieren, de God Israëls leeft, die mij verinderd heeft van u kwaad te doen, dat, ten ware dat gij u gehaast had en mij tegemoet gekomen waart, zo waren Nabal niemand die aan de wand watert overgebleven tot het morgenlicht. Toen nam David uit haar hand wat ze hem gebracht had. En hij zeide tot haar, trek met vrede op naar uw huis. Zie, ik heb naar uw stem gehoord en heb uw aangezicht aangenomen. Toen Uabigeel tot Nabal kwam... Ziet, zo had hij een maaltijd in zijn huis, als eens koningsmaaltijd. En het hart van Nabal was vrolijk op dezelfde en hij was zeer dronken. Daarom gaf ze hem niet één woord, klein of groot te kennen tot aan het morgenlicht. Geschieden nu in de morgen, toen de wijn van Nabal gegaan was, zo gaf hem zijn huisvrouw die woorden te kennen. Toen bestierf zijn hart in het binnenste van hem en hij werd als een steen. En het geschieden omtrent na tien dagen, zo sloeg den here Nabal dat hij stierf. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zo zeide hij, Gezegend zei den Hier, die de twist smaadheid getwist heeft van de hand van Nabal, en heeft zijn knecht onthouden van het kwade. En dat de Heeren het kwaad van Nabel op zijn hoofd heeft doen wederkeren. En David zond heen en liet met Abigeel spreken dat hij haar zich ter vrouw nam. Als nu de knechten van David tot Abigail gekomen waren te karmel. Zo spraken zij tot haar zeggende. David heeft ons tot u gezonden dat hij zich u ter vrouw neemt. Toen stond ze op en neigde zich met het aangezicht ter aarde. En ze zeide: zie, uw dienst zij tot een dienares, om de voeten der knechten mijn zeren te wassen. Abigail nu haast en maakte zich op. En ze reed op een ezel met haar vijf jonge maagden, die haar voetstappen nawandelden. Zij dan volgde de bode van David na en werd hem vrouw. Ook nam David Ainoam van Jezreel, Alzo waren ook die beiden hem tot vrouw, want Saul had zijn dochter Michal, de huisvrouw van David, gegeven aan Palti, den zoon van Laïs, die van Galim was.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 Heren, u zijt zeer wonderbaar op al de plaatsen waar gij klaar uw heerlijkheid toont krachtig. Zo getuigde de dichter van uw wonderlijk handelen, maar bijzonder op de plaats waar u krachtig uw heerlijkheid toont. En nu doet u dat krachtig, uw goddelijk recht en wijsheid, te midden van de volkerenwereld die u tuchtigt door de roede uw volbogenheid. Maar u werkt ook zeer krachtig in uw gemeente op aarde. En wanneer u dat wonderlijke werk van genade werkt, dan beleidt de dichter dat dat een wonderlijk werk was. En nu wilt u dat doen door de dwaasheid van de prediking, die in de hand van uw heilige geest doet wat u behaagt, maar het ook gebruikt tot onderwijzing en leiding van uw strijdend erfdeel hier op de aarde. Wanneer we samen zijn in uw huis en u vergunt ons uw aangezicht te zoeken, dan mogen we u, de Heer, kennen voor uw bewarende trouw en goedheid die genoeg aan stof komt te bewijzen. Maar u mocht ook vandaag in de opening van uw woord die wonderen komen te werken, opdat mensen, kinderen door u vernederd, u de levende God te voet zouden vallen en u aanlopen als een waterstroom, en u zou waarmaken dat op het noodgeschrei grote wonderen worden verheerlijkt. Zou u ook willen arbeiden... onder onze jeugd... en zoudt u uw kerk willen bouwen... als in de dagen van ons... de indrukken... van dood en eeuwigheid... willen opbinden... maar ook de noodzakelijkheid... en de beminnelijkheid... van uw dienst leren verstaan... waar u geeft... Meer vreugde in het hart dan ten tijde als de goddelozen het koren en de most vermenigvuldigen. Heere, we zijn ook vanavond in uw huis met deze doopouders. U hebt de gezinnen verblijd, U was een uitdoorhelpend God. U bewaarde het zaad in uw kracht. En we mogen vanavond hier zijn om het zaad van de gemeente voor u de heren te stellen. Ik kon het behagen, heren, u behagen om dit zaad te stellen tot een lof op de wereld. Ja, dat het u behagen is, te doen uitspruiten in het gras, als de wateren, de wilgen aan de waterbeken... En ook van deze kinderen zou gelden, zie, deze dief is in Sion geboren, en allerhoogste zal het bevestigen. Laat de dauw en laat de zalving van de heilig op de gemeente rusten, opdat het zij als de dauw van de Herman en de olie van het hoofd van de Aaron. Opdat het vanavond waar mogen zijn in vele harten, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zere wegen. Heere, u weet de stof waar we vanavond over mogen denken. Die wonderlijke leidingen en handelingen die u wilde houden met de man naar uw hart. Waarvan u een getuigde. Ik heb een held voor Israël hulp beschoren. Ja u getuigde. Ik heb David mijn knecht. Mijn gunsteling gevonden. En toch. Hoe wonderlijk handelt u. Met uw gunstgenoten. En dat zal niet alleen David gelden. Maar. Dat geldt van al uw gunstgenoten op aarde. U kan zo wonderlijk handelen. Met uw gemeente doe het verstaan. Opdat we in het heiligdom werden ingeleid. En op uw voetstappen mochten leren letten. En met uw oude kerk beleiden. En deze God is onze God. En hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog, eeuwigheid te scheiden. Er zijn zorgen in de gemeente. Grote zorgen, heren. De weduwe van Ome ligt voor de poorten van de ontzaglijke eeuwigheid. Ze is de oudste uit de gemeente. Maar ook daarin geldt dat onze leeftijd als niets is voor u. Zoudt u bij het naderen... Van de dood volkomen uitkomst geven. We kregen ook bericht, heer, van twee jonge gezinnen. Het gezinnetje van de jager, dat ook een kind op plotseling in het ziekenhuis moest brengen, maar nu in Wilhelmina ziekenhuis wordt verpleegd. De mazelen met hun koorts en de gevolgen daarvan hebben dat jonge leven tot aan de rand van de eeuwigheid gebracht. U wilde nog bewaren, behoeden, spaart dit jonge leventje. Maar we kregen ook hetzelfde bericht van de familie van Eheer. Ook zij moesten een meisje van twee jaar plotseling doen opnemen in het ziekenhuis met diezelfde klachten en diezelfde ziektebeelden, wel ook dat jonge leventje. ...onder uw bewarende goedheid betrekken. Opdat we daarin zouden zien dat u wacht ook over het zaad van de gemeente is. En we al deze roepstemmen zouden verstaan. En dan denken we ook aan de jonge mensen die in het ziekenhuis zijn. Ook in het gezinnetje de koeier. Werd gisteren de oudste opgenomen. Zo plotseling bij een bedrijfsongeval... Betrokken wordt ons leven in één ogenblik stilgezet. Zoudt u ook daar die heilige bezinning willen geven voor u, de Heren? En kon het u behagen dat het een roepstem zij naar die grote en die ontzaglijke eeuwigheid? De dochterke van ouderling Dubbelt mocht terugkeren in het ziekenhuis... Ook daar was uw bewarende goedheid. Doet ons in zijn stilheid en vertrouwen het ook verder aan uw goddelijke leiding geven. En van gezinnetje Roekel legt Corné ook in het ziekenhuis. Hij werd ook bij een verkeersongeval betrokken. Zo is er onder de jeugd, onder de kinderen, zoveel sprake. Mogen u behagen dat het uitdrijven tot u en biddende zijn ze van de druk bevrijd. En geef, o oh God, dat we in uw voetstappen zouden leren verstaan. Bewaarder Israëls, denk ook aan de anderen die worden verpleegd en verzorgd. Die, en die vader, uit gezin boom, die een hersenoperatie tegemoet gaat. Dat we het aan u betrouwen mogen, dat u ook daar... U bewarende zorg over mogen hebben en voort over allen die krank zijn, jong en oud. Gij koning der koningen en heren der heren. mogen u rijk bouwen als in de dagen van ouds. Dat uw voetstappen nog zijn in het midden van ons. En laat ook deze avond een getuigenis hebben dat u doorgaat. Te midden van het rumoer van de volken, Je ook te midden van het rumoer van mensenharten, om uw kerk te bouwen, u kwam om de werken des duivels te verbreken. Geef uw knechten uw sterkte en allen die in uw kerk te dienen hebben. Laat over het rouwdragende uw zorg zijn, die weduwen en wees en weduwen en wedunaren kent. En de lege plaatsen in de gezinnen meedraagt, mogen het aan u, de Heere, betrouwd worden. En geef uw knecht vanavond in de bediening van woorden sacrament, de eenvoudige en zoete leiding van uw heilige geest. In zijn werking door u verworven, overhoogde profeta, en leraar en in zijn inwoning. ...door uw gemeente gekend, we bidden het om uw naam wel. Amen. Ik lees u nu het formulier... ...om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdzom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen...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 Ten tweede betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daar worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelde ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt.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 zo verzekerde ons de heilige geest door dit Heilige sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus Heiligen wil ons toe hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat we eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen en het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden."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 En als we soms tijdens zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen en over midden de dopen zegel. Een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan.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 Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden. hetwelk een zegen dat verbond en de gerechtigheid is gelozen was... ...gelijk ook Christus hen om helse handen opgelegd en gezegend heeft. Naar Markers 10, vers 16. En wanneer nu de doop in de plaats dat besnijden is gekomen is... ...zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen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 de ongelovige en ongoedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt. En de gelovige Noach zijn zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de rode zee verdronken hebt. En uw volk is er al droog voezel geleid ze door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u. Uw grondeloze barmhartigheid, dat U deze kinderen genadiglijk wilt aanzien. En door uw heilige geest, uw zoon Jezus Christus inlijven. Opdat ze met hem in zijn dood begraven worden, met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat ze het kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen. Hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde...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 Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult ge van uw entwege hierop ongeveizelijk antwoorden. Eerstelijk, Wel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhang de ellendigheid je aan de verdoemenis zal zelf onderworpen of niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn.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 Geliefde ouders. dichter die zegt. dat het einde van een zaak beter is dan, een begin. dan is het begin. Dat is niet zo moeilijk. als je daar even diep over doordenkt. Het einde van een zaak. is beter dan het begin. Want immers. Als een mens op aarde iets voorneemt, dan ligt er een zee van verborgenheden. Al onze plannen, onze voornemens. Wij weten niet of ze vervuld worden. Maar als het einde er is, dan blijkt het dat het beantwoord aan het heilige doel en oogmerk wat een mens gesteld heeft. Als we tot het huwelijk komen... dan is er een begin. Wat het allemaal zal brengen, weten we niet. Je kan het nog veel teder tegen elkaar zeggen... dat u nu voor het aangezicht des Heer staat... met uw kinderen... ...is een voltooiing van iets wat begon. Daar zijn maanden van verwachting aan vooraf gegaan. Aan dat wonderlijk moment dat dat levensgeschrei in uw oren klonk. En het leeft, beleving werd. Dat was een stukje einde van een begin... Maar dat is meer. Want Salomo bedoelt natuurlijk niet alleen het natuurlijke leven, het huwelijksleven, het gezinsleven. Maar het einde van de zaak is meer dan het begin. God begint de zaak op aarde. God werkt een wonder van genade. En hoe gaat dat leven? Hoe zal dat zijn? Het is dus waar dat Gods gunstgenoten wonderlijke leidingen ervaren. Denk er, zijn gunstgenoten. En als je daarachter staat in je leven, dan ga je pas zien: hé, hey, was dat nou het doel Gods? Was dat het oogmerk des Heren? Heren breekt soms in een mensenleven wegen af, die pijnlijk kunnen zijn, die smart veroorzaken, en waar je later zegt: wijsheid. Zonder perk of paal zijn godswegen al te maal. Het einde van de zaak is beter dan een begin. U hebt nu beloofd bij het begin dat u uw kinderen in de voorzijde leert, Dat u vermogen zult gaan onderwijzen. En u hebt beloofd dat u die kinderen voor uw rekening neemt. Dat heb ik u op gezegd. Wij nemen de volle verantwoording voor onze rekening. De opvoeding en het lijden geven aan uw kinderen. Straks, als u beleven mag, dat uw kinderen tot wasdom zijn gekomen, zult u dat pas zien. Het einde is beter dan een begin. De vraag voor u en mij... Of dat begin uit God. Je hart is. Je begeerte is. Want dan ligt het einde voor Gods rekening. Vele dingen op aarde beginnen wij die niet worden voltooid. Maar God begint de zaak op aarde. En hij verleint. Omdat hij de God van de eed. De God van het verbond. is. Dus als hij belooft dat dat doopwater wijst naar het bloed dat de zonde van de gemeente afwist, dan is dit ook waar. Als er staat dat dat bloed van Jezus Christus de God, reinigt van al de zonde, is het waar. En bij al hetgeen wat vandaag in de dag vol van onzekerheden over ons spoelt, wat u vandaag beleven mag bij je doopvond, waar u nu kinderen voor de doop houdt. Is Salomo's waarheid. Dat einde is beter. Die in dat bloed gereinigd wordt, zal daar ook de eeuwige zaligheid van bekomen. Zo heeft de doopbediening niet alleen vorm, wezen. Het einde van de zaak is beter dan zijn begin. Wat een wonder als het hier vandaag een beginsel uit God mag zijn. We gaan. Na de doop de kinderen als na gewoonte toezingen, uit 134. Derde vest, zegebeden, dat zede zegen op uw dag. En dat doen we dus na de bediening van de doop ook staande. Dina Cornelia. Ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geest. Komt u wel? Harmon, ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. En als heilige geestes. Neeltje Bertine. Ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. En als heilige geestes. Amen.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 we bidden u ook door hem uw lieve zoon dat ge deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren op dat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus was en toenemen op dat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen.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 Om Psalm 32, daarvan het vierde en vijfde vers. 32. Ge zei te mij, heren, ter schoolplaats in gevaren. gezult zult mij voor benoodheid trouw bewaren. En het vijfde vers wilt toch niet stug gelijk een paard weerstreven. 32, 4 en 5. En dan kunt u de kinderen, de gemeente, uitdragen. Liefde, in een vervolg van onze overdenkingen over het leven van David, dacht ik vanavond met u stil te staan uit 1 Samuel 25 en dan de versen 32, 38, denk ik, kijk maar hoe ver we komen met elkaar te gaan overdenken. Ik heb... U deze versen laten voorlezen, dus dat ga ik niet nog eens doen. 32, 38, waarin we de hoofdsom van deze geschiedenis kunnen besluiten met dit thema God's wonderlijke leiding met David en Abigail. Davids wonderlijke leiding, Gods wonderlijke leiding. En dan vind ik in de eerste plaats Gods bewaring over het leven van David. En ik vind in de tweede plaats Gods straf ten opzichte van de vijanden van David. Dus in de eerste plaats... De leiding Gods in het leven van mensen en bijzonder in het leven van David en van Abigail, toen kon je dat ook uitspreken. En dan vind ik in de eerste plaats, de bewarende hangt Gods in die wonderlijke leiding. U kunt dat dan maar vinden, gezegend zij de Heere, de God Israël, die u ten deze dagen mij tegemoet gezonden heeft. Gezegend zij uw raad. Maar ook... Maar ook de roede van Gods verbolgenheid tegen degene die Sion gram waren, namelijk te niet doen van de vijanden. En het geschiedde nu in de morgen toen de wijn van Nabal gegaan was, zo gaf hem zijn huisvrouw die woorden te kennen en toen bestierf zijn hart in binnenste van hem en die werd als steen. En het geschieden omtrent na nou, tien dagen, zo sloeg de Heere Nabal dat hij stierf. Een geliefden, Gods leiding. En in die wonderlijke leiding die de Heere houdt met mensen, maar ook bijzonder met zijn gemeente op aarde, vinden ontmoetingen plaats. En die ontmoetingen, die zijn onderscheiden. Zo kan in het leven van een mens er ontmoetingen plaatsvinden die niet van de hemel zijn. Want de hel doet ook mensen elkander ontmoeten. Namelijk om ze van God en van zijn woord en van zijn inzettingen af te drijven... Vooral in de dodelijke, gevaarlijke tijd waarin dat we leven, ontstaan daar vaak onbezonnen relaties door. Worden relaties opgebouwd tegen het eeuwige woord van God. Die jongst toch leert dat we geen juk zullen aandoen met een ongelovige. En de ontzaggelijke gevolgen daarvan, die ziet u in de verwording, in het maatschappelijk leven... De gezinsleven waarin kinderen de oude paden verlaten, nieuwe dingen zoeken, andere theologie begeren met al de verschrikkelijke gevolgen van die. Dat zijn ontmoetingen die ons niet naar God, maar van God afdrijven. Er zijn ook ontmoetingen die tot een eeuwige zegen kunnen leiden, waarin de Heere mensen op onze wegen brengt. ...die tot een eeuwige zegen kunnen zijn. Een eenvoudig woord gesproken... ...en alle eenvoudigheid die het hart raakt... ...die door de Heere gebruikt kan worden... ...om mensen tot bezinning en tot zichzelf te doen komen. Dus ontmoetingen. Zo zijn er in het leven van Gods gemeente... ...ook van die wonderlijke ontmoetingen. Ontmoetingen... ...die in het geval wat de tekst de geschiedenis betreft... ...zo'n wonderlijk verloop hebben gehad... ...in het leven van twee mensen... ...van David en Abigail, de huisvrouw van Nabal. Wie had kunnen denken... ...toen hij de kudden dreef naar de karmel toe... ...niet de karmel zoals we die van Elia kennen... Maar een andere plaats heb ik u de vorige keer duidelijk gemaakt. En daar die, die machtige kudden zijn, want deze Nabal was een vorst. Een herdersvorst met ontzaglijke rijkdommen van God gekregen. Maar die zag het niet. En in de weg van Gods voorzienigheid wordt de man naar Gods hart met enkele honderden verjaagd en verdreven in Israël. Daar een legering vergund van God. En dan ontmoet het kleine legertje van David. Dan ontmoet die machtige kudden van Abel. Met zijn godvrezende huisvrouw. En die ontmoeting nu. Die heeft een wonderlijk verloop. Ik ga natuurlijk die bijbelezingen van de vorige keren niet opnieuw herhalen. Maar we weten hoe hij daar... ...gediend heeft David, de man naar Gods hart... ...de kudde beschermd als de zijne. En als dan het feest komt, het schaamschederfeest komt... ...dan vraagt hij gewoon gastrecht en gastgoederen. En we weten de smalende en honende wijze... ...waarop Nabal de knechten van David bejegend heeft... En we weten ook hoe hij smalend gesproken heeft over de zoon van Isaïe. En wat gemeenschap hebben we aan deze. En deze woorden uitgesproken, uit bittere weerstand tegen Gods wonderlijke leiding die hij met zijn gemeente op aarde houdt, ontstaat een situatie waarin God zijn bijzondere bewaring. Over David heeft uitgebreid want u weet dat zijn toren ontsteekt en dat hij 400 mannen mobiliseert en zegt dat er niets en niemand zal overblijven van dat huis van Abel ja tot degene die zelfs tegen de wand watert zal hij uitroeien dat geslacht dat kan niet meer bestaan en woedend is hij leger op weg naar de tenten van Nabal. Ontmoeten we. En dan is daar een van die jongeren, weet u. Die dat voornemen gehoord heeft. Die zich gespoed heeft tot de tenten van Nabal. En dat die wijze huisvrouw bericht heeft. Over de oordelen die naderen. De dood komt de vensters binnen. Wat heeft dan een machtige kudde te betekenen? Wat heeft dan een grote naam te betekenen? Wat heeft het dan voor zin als er velen ons dienen en uitroepen dat we groot zijn in deze wereld? De dood is nabij en zij doorziet niet alleen de ernst van de situatie, maar op de hoogte van hetgeen dat om David en om het leven van David speelt. Op de hoogte van die wonderlijke goddelijke leiding. Met de man aan Gods hart. Geef ze getuigenis van zijn toekomend koningschap. En geeft ze getuigenis van de aanvallen die op dit koningschap zijn gebeurd. Dat is ongeveer het verband. Dan weet u weer waar de geschiedenis ons plaats. En dan worden we nu in deze geschiedenis bepaald bij deze twee mensen, David de man naar God, Hart en Abigail. En ik zie in het afreel in de eerste plaats deze jonge vrouw. En ze is geknield, vernederd, onder de omstandigheden waarin ze is, door levende ernst en de kortheid van het leven, legt ze. Op de knieën voor David, de man aan Gods hart. En ik zie David, zijn houding, zijn gelaat toont. Hij is verongelijkt. En hij zal zijn zaak richten. En dan komt daar die vrouw, met die ezels volgeladen met goederen. Maar dat zal hem niet bewegen. Om zijn toren te oefenen. En wonderlijk. Ik zag tante ook een keer grimmigheid. Er. En die vrouw die gaat spreken. En onder dat spreken van deze vrouw. Zien we de douw. En het getuigenis van Gods geest. Zoals je dat in het leven. Als God werkt ook gaat zien. Want het werk in de daal van Gods eeuwige geest is niet bedekken. Dat zal in zijn vrucht naar buiten tot openbaring komen. En dan zien we die boze trekken, die zien we veranderen. Er komt welwillendheid. Het oor gaat open. Het hart wordt geraakt. En de Heer doet... Wat duizenden niet kunnen doen, want later zal David zeggen tot deze vrouw, het was de Heerisch. En waar ik over dacht, als God er nu in meekomt, als God nu meekomt in het woord, als God nu meekomt in de wijze woorden die tot ons komen, dan kan dat in zijn vrucht niet verborgen blijven. Dan moet deze man tot deze vrouw immers zeggen. Toen zei de David tot Abigail. Gezegend zij de Heer. En gezegend zij uw raad. En gezegend zijt gij met de deze dagen. Dan heeft God zijn heilig oogmerk bereikt. Door de eenvoudige woorden ...van een eenvoudige vrouw... ...toen hebben we gedacht... ...wat is een wonder mensen... ...als de Heer het behaagt... ...zou je dat onderstrepen? En laat dat tot onderwijzing... ...en tot vertroosting zijn... ...als de Heer ons vatbaar... gaat maken... ...als de Heer door de douw... ...van zijn eeuwige geest... ...meekomt... ...met het woord dat gesproken wordt. Ik zou tegen u kunnen zeggen dat dat een van de weldaden is die God aan de reine prediking van het evangelie heeft beloofd. Het hart van Lydia ging open. Ze werd vatbaar voor het woord. Hoe lang zit u onder het woord? Hoe ver heeft Gods geest u vatbaar gemaakt voor het woord? En hoe ver heeft het woord zijn kracht gedaan in uw hart en in uw leven? Is daar dan mij ook niet waar wat met David gebeurde in een andere gang? Maar toch ook dat toen de Heer de grimmigheid van uw bestaan en uw opstand tegen God kwam te verbreken? Want u bent het toch wel met me eens, jongenhoud, Dat een mensenkind met een vlammend zwaard tegen God staat. De mens daar zonde is door de diepte van de val niet op een neutraal terrein terechtgekomen in een stukje niemands land, Dan kunt u vragen, in het leven van een erfdeel, waar God met het woord meekwam, en waar geworden is, wat de dichter van 45 ons leerde, uw pijlen zijn scherp, vijanden zullen onder u vallen, vatbaar geworden voor het woord, in de kerk gezeten, dat ongelofelijke wonderlijk moment van dat aanbiddelijk welbehagen des Heeren, van dat uur van zijn welbehagen, dat het de Heer behaagde het woord dwars door je leven heen te slaan, en je naar huis bent gegaan en gezegd: nog nooit, nog nooit, nooit heb ik het zo gehoord. Nog nooit ben ik zo aangesproken geworden. Daarom zegt deze man en dan in de gangen waarin dat hij zich nu bevindt. Want dat is, dat is in het leven van de zijne altijd maar nodig. Ik hoor zo vaak dat oude volk spreken in mijn gedachten. Er is zo vaak een, een heimwee naar dat leven... Als ze gewaagden hoe het woord zijn kracht deed in hun leven. En ze dan zo kinderlijk eenvoudig erbij vertelden. En toen gaf God het geloof erbij. Toen moest dat woord worden aanvaard. En zo heeft nu ook David dat ervaren. Daar midden in een huilende wildernis. Met vierhonderd tot in de tanden gewapende mensen, met een opstondige aanvoerder, die zijn zaken wel eens even rechten zal. En dan zegt God, hey, stop jij eens eventjes. Stop jij eens eventjes. Want dat woord van God, dat heeft zijn kracht gedaan in zijn leven. Gezegend. Gezegend, zei de Heere. Waarachtig als de Heere de God Israël heeft. Die mij verhinderd heeft. Toen dacht ik. God kan het woord gebruiken. Om een streep te zetten. In een ijdele poging. Die ons van God zou voeren. En dan gebeurt daar gemeente iets wonderlijks. Want terwijl deze vrouw geknield ligt. Zie ik in de woorden die voor ons liggen iets plaatsvinden. De grimmigheid verbroken. Bij de oprecht is de goedwilligheid. Het woord doet zijn kracht. Mag ik dat nou zo zeggen? Heel eenvoudig zeggen. Als het woord nou zijn kracht doet in u en mijn leven. Dan ga je eraan mensen. Dan ga je eraan. Die hand op dat gewest van zijn zwaard heeft hij losgelaten. Die bitterheid die zijn hart vervult is verbroken. Ingewonnen, nee, gaat anders zeggen. God maakt op aarde een mens handelbaar voor God en voor mensen. En als God je nou handelbaar voor God de mensen. Dan kan de Heere met u doen wat hij wil. Voetstappen drukken. Om het beeld Christus gelijk te worden. Is een van de zoete eigenschappen. Die de Heere zijn keurlingen op aarde komt te geven. Wat gebeurt er dan? Wel ingewonnen, overwonnen. Hij ziet dat de Heere... Een muur om zijn leven gezet heeft. Ik heb ze vroeger wel eens horen zeggen. Als God de mens tot waarachtige bekering brengt. Dan gaat hij ons leven omtuinen. Ja. Oh die goddelijke leiding. En die goddelijke bewaring. Dan omtuint hij ons leven. En dan hoorde ik ze wel eens zeggen. Ik had ik zo'n gaatje gehad. Daar had ik er doorheen gekropen. En dat heeft God me nou niet toegelaten. Een wonderlijk tafreel, die ontmoeting en die wonderlijke leiding tussen twee mensenkinderen. Daar ligt ze, vernederd, vertederd onder de indrukken van de ernst van het leven. Maar ook gebogen omdat ze de listen en de aanvallen ziet. Die gericht worden op het koningschap gods. Ik zeg en daar gaat David ondersteboven. boven. Ben je ook wel eens ondersteboven boven gegaan voor God. Zijn er ook wel eens momenten geweest. Dat hij die wapens uit je vingers getimmerd heeft. Want die mens ook een kind van God. Als dit niet eens met God is, is het ook maar een laaiend schepsel. Want of hij staat aan de zijde des heren, of hij vecht voor zijn eigen boeltje. Dat is nog nooit anders geweest. Ik zeg, en dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan zie ik David als het ware tot die vrouw nader in. Ja. Ik lees, toen nam David uit haar hand wat ze hem gebracht had. De onderzoeking van het woord... Die geeft me duidelijk weer dat avond tot die vrouw nadert. Ja. En de hand uitsteekt. Tot datgene wat daar in stof ligt neergebogen. Een type. Van zijn zoon. En van zijn heren. Die tijdens de omwangeling op aarde. Zijn handen uitstak. Tot het vernederde. Tot het gebogene. Tot het ellendige. Die zich tot hem gewend heeft. En dan schaamt hij zich niet, die gezalvest is als koning over Israël, zijn gemeenzaamheid te betonen aan een tot in het stof liggend schepsel. Weet je, David die wil best in dat stof ernaast zijn. Als God vernederende genade geeft, dan worden alle hoogten uit ons leven worden weggenomen. En dan zie ik dat hij er hangt van. Ze opricht. Ze genegenheid aan haarzelf wil betonen. En dan wonderlijke dingen tegen deze vrouw. De huisvrouw van Nabal gaat zeggen. Hoort u maar. Toen nam David uit haar hand alles wil zeggen. Daar was ze ook zelf in begreep. En hij zei dat tot haar... Trek met vrede op naar uw huis. Moet u even denken... ...toen ze uitging was het volop oorlog. Toen ze de ontmoeting aandurfde... ...in het onzekere hoe dat verlopen zou... ...toen ging ze met het vonnis van de dood. Toen ze de tocht maken tot David en de zijne... Toen was er maar als één schreden tussen haar en tussen de eeuwigheid. En dan gebeurt daar een wonder. Mensen op de slag gewacht. Op het oordeel gerekend. Op de slag van het zwaard gehoopt. En dan, en dan. Dan komt het ongelooflijke, het tegenovergestelde. Dan komt er een boodschap van, grimmigheid is bij mij niet. En ik dacht, wat de kostelijke leidingen heeft de Heer in deze geschiedenis van Gods gemeente ons geleerd. Bent u met me eens, dat er een erg deel op aarde loopt met het vonnis van de dood? Die dagen over de aarde gaan en zeggen. O God die klap die kan elk moment komen. De eeuwigheid die zich aandient. Niet alleen in de beginsel van het leven. Want ik zeg u mensen. Waar God zijn genade verheerlijk zijn. De doodsklokken gebijeren. En ze blijven bijeren in het leven van de zijnen. Zo vaak in het leven. Geen heil bij God. En dan dat wonder. Dan komt dat woord en die genegenheid van hem die kwam tot het verlorene van het huis Israël En hij buigt zich naar het woord daar beloften. En wat in het stof is neergebogen, dat zal door hem worden opgericht. Mag ik het zo uitdrukken. Zoete, wonderlijke en lage plaats. Onder God, die je weten kan dat ze bemindelijk is. Waar we onszelf nooit kunnen brengen. Daar wordt een vrouw uit het stof verheven. De genegenheid van haar hart. Ze wordt overgenomen. De weldaden die ze voor hem bestemd hebben. Heeft hij aanvaard. Ga in vrede. En ga naar uw huis. Ja. Ik dacht in mijn overdenking. Aangesproken door het woord en de vruchten van het woord. Wat is het erg als de mens de boodschap van Gods Woord komt af te wijzen? Wat is het erg als het panzer van uw leven uw hart harder dan een diamant en harder dan een molensteen alles afwijst? Wat in de prediking van het woord tot u gezegd wordt. Nog de zoetste nodigingen. Nog de ernstigste vermaningen. Nog de oproepen tot bekering. Nog de waarschuwingen van mijn zoon. Geef me je hart. En tegen het panzer van ons bestaan dat ondoordringbaar is. En nu, daar gaat God wat doen. Er kan voorbeelden, Ze zouden te over zijn. Wat was dat hart van Souders van Tarzen als een panzer. Nog het getuigenis van Stefanus. Nog het getuigenis van de jongeren. Nog de wonderen van goddelijke bekeringen. Hebben hun kunnen vernederen. Niet doen buigen. In grimmigheid is hij zijn weggegaan. En toen kwam God... Met de kracht van zijn Eeuwige woord. En dan gaat die man. In stof. Waar God de mens hebben wil. En ik denk mensen. Dat ik naar vragen mag. Vertel nou eens tegen God. Dit hoef je niet tegen mekaar te zeggen. Vertel nou eens tegen God waar dat plekje was. Waar je onder God vernederd In verwondering heb opgemerkt. Dat God je niet wegstootte. En niet wegwierp, maar dat de kracht van zijn woord je hart ging aanspreken bij Ik lees, en toen zei de David, ga naar je huis. Met de vredeboodschap. Naar huis? Met een man? Een nabal? Wat moet ze met die boodschap? Ga in vrede. Ik heb naar uw stem gehoord. Hoeveel preken heb je gehoord van je leven? Huh? Vertelt het eens. Hoeveel preken heb je al gehoord? Niet beluisterd. Maar hoeveel heb je dan al gehoord? Die ingegrift zijn. Door Gods geest in je leven. onuitwisbaar ingegrift. Ik heb het zelf in zijn mond gehoord. En we starf in zal me ik heb uw stem gehoord. En ik heb uw aangezicht aangenomen. Ja. Moet u even denken. In een korte tijd. Een vernederde vrouw. En een grimmig mens. En God gebruikt het woord. En dan heb ik je aangezicht aangenomen. Ja. Wat een wonder. Als de Heer dan verbrekend en vernederend gaat arbeiden. En zegt... Ik heb aanvaard, dat wil zeggen, al datgene wat je in de naam des heren gezegd hebt. Want dat zegt ze. En David die herhaalt altijd, het is de heren die mij van deze dwaasheid weerhouden heeft. Als de heren die hem niet tegengehouden heeft, had hij alles uitgeroeid. Huh? Wat zegt u? Een kind van God. Een toekomstige koning. Die als God hem had laten doorgaan, alles uitgeroeid had. Of kent u die gestalte niet? En nu dat wonder, nu gaat de Heer die beteugelende genade verheerlijken. Ja, ja, de bewarende hand Gods in het leven van de zijnen. Kijk nou eens terug in je eigen leven. Wat heeft de Heer dat toch wonderlijk waargemaakt? Ze worden. In de kracht Gods bewaard. Tot de zaligheid. Die hij bereid heeft van voor de grondlegging der wereld. Anders waren ze lang van de aardboden weggejaagd. Gods bewarende genade. Zeker. Er is leidende genade. Er is onderwijzende genade. Er is ook bewarende genade. Ja. Filpot die spreekt zelfs. Dat een van de grootste genade is. De genade die die jongen beleefde toen hij de wijngaard van zijn vader opzocht. En tot zichzelf gekomen de staten van de verloren mens. En die jongen uit de gelijkenis. En nu Kan je lezen bij Philpot. Philpot zegt. Een van de grootste genade die de Heer zijn kinderen op aarde geeft is de genade van het berouw. En niet van spijt, maar de genade van het brouw. Dat heeft David in 51 ons voorgezongen. Laat uw heilige geest niet van me scheiden. Die kan alleen op rechte spoor me leiden. Ja, en dan gaan we David even verlaten. En dan gaan we die vrouw navolgen. Die Abigail. Ja, maar we gaan eerst wel zingen Psalm 1, meezingen en meedenken. Wat zalig gij die in de boze raad niet wandelt, nog op wat daar zonder staat, nog nederzet, waar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar de wet, blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepijnst en ijverig betracht. Het eerste van 1. Genade is lang niet altijd plaats. Voor genoten weldaden moet God zelf plaats maken. Maar ook als de Heer is op een bijzondere wijze zijn weldadigheden betoond heeft, rekent er dan maar op. Dan ligt er meestal nogal wat te wachten. Hoe kunt u nog Salome 1 laten zingen? Als het gaat over deze geschiedenis. Wat moet u luisteren? Abigail, met de boodschap: ga in vrede naar uw huis. Ik kan denken dat ze op dat moment, wanneer ze teruggaan naar haar tenten, dat er in haar hart geleefd heeft, dan zingen zij in God verblijf, aan Hem gewijd, van weer kan indenken dat ze gezongen heeft. Geslaakte mijne banden. Dies doe ik u gewillig offeranden In het heiligdom waar het volk vergaderd is. Kan ik indenken. De weg terug. Naar huis. O, naar huis. Zouden we daarin ook niet tegelijkertijd... Wegen kunnen aanstippen, dat als God een mens bekeert, het maar al te vaak waar wordt. Een mens, vijanden zijn zijn huisgenoten. En bewaar de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt. Wat ligt het? Dichtbij, mens. Want als er nabij haar woning komt... ...dan is hetzelfde eigenlijk maar in een andere zin... ...wat je kan lezen in de geschiedenis van de verloren zoon. Dan hoort ze dat er feest is in de tenten. Een koningsmaaltijd noemt het woord van God. Ja. Nabal. Nadat hij David en zijn gezanten beledigd heeft... ...en weggezonden heeft... Is zijn hart vrolijk. Hij heeft het toch maar gedaan, of niet? Al roept heel Israël over de wonderen die in het leven van die man gebeurden, hebben ze vroeger van hem gezongen. Hij heeft zijn tienduizenden verslagen, maar dat doet hij niet aan mee. Toen nou? Ja. Hij heeft zijn vrienden bij elkaar gehaald. Ja. En ze begonnen vrolijk te zijn. Ik lees in de schrift van vanavond toen u, Abigail, tot Nabal kwam. Zie, zo had hij een maaltijd in zijn huis. Als een koningsmaaltijd. En het hart van Nabal was vrolijk op dezelfde. En hij was zeer dronken. Ai. Ja, hij maakt zich vrolijk, staat er. Een overvloed heeft hij. Voor de dienst van de wereld en van de zonde. En voor een kind van God heeft hij nog geen kruimel droog brood over. Hij is nog minder als de man die zijn huizen en paleizen bouwde. en er wat bij deed van morgen na sterren. Ja. Ik zeg u voor de wereld alles over. En voor een arm kind van God nog geen droge boterham. Zijn keus. Tegen God heeft hij duidelijk gesteld. En in die koningsmaaltijd zitten ze zingend, springend, lollend, dronken. En dan komt ze daar binnen. Ze heeft net een wonderlijke ontmoeting gehad. Haar die vrolijk in God. En ze komt zo de haal tegen. Maar dat is toch niet vreemd? Hebben Gods kinderen soms niet de momenten in het leven. Van het verblijd in God en de onderwijzingen van God. En vijf minuten later heeft de hel zijn klauwen naar je uitgestoken mens. Dronken. Wat moet dat voor deze hoogstaande, edele vrouw geweest zijn? Een dronkaard, Lallend, zingend, spottend. Honend, zie ze daar een man in de draf van de goddeloosheid en in de draf van de zonde en je zou zeggen nou moet haar hart wel in bittere toren ontsteken tegen zoveel goddeloosheid nou moet ze toch wel het moment zien om nou eens te zeggen dat de dienst van God anders is en ik lees en ze zwijgt. En ze zwijgt. waar u neemt tijden waar, zat er. En uh, rozen, die gooi je niet voor de zwijnen, zag Philpott. Ze heeft de tijd verwacht, bedroefd. Heeft ze dit feestafreel de rug toegekeerd. Ze is er niet bij gezitten. Ze heeft de wijnbeker niet genomen. Ze heeft het geslachtenvee niet op haar bord gezet, mensen. Wat zalig zij die in haar boze raad niet wandelt, nog op spadders onderstaat, nog nederzet waar zulke samenrotten. Hier komt de scheiding die de tere vrezen gods onmiddellijk openbaart. Hier kan een kind gods niet zijn. Hier kan de vrezen gods niet zijn. Hier is een afkeer vanwege de innerlijk verzet tegen alles wat zonde haat. En dat gedras en dat gebrul gaat door tot in de nacht. En daar ligt een eenzame vrouw in de nacht. te schreeuwen naar God. Ik weet niet. Te bidden naar God. Ik weet niet. De herinneringen op te halen van de dag. Alles een beetje op een rijtje te zetten. Hoe kan dat toch allemaal in een leven, in één leven plaatsvinden. Maar hier staat het wel. Tot onderwijzing van zijn kerk op de aardig. En dan komt de morgenstond. Ja. Een morgenstond. Die een tafereel ons leert. Wat die dronken man s'avonds niet op gerekend heeft. Namelijk dat er een God is die leeft en die op aarde zijn vonnis geeft de andere morgen Gods woord zegt ons in kinderlijke bewoording dit en het geschiedde nu in de morgen toen de wijn van Nabal gegaan was een nieuwe dag breekt dan ik hoef u het niet te vertellen ik hoef het ook niet voor te stellen hoe dat geweest is dat hij van zijn leger opgestaan is. En hoe een dronkaar ontwaakt, dat hoef ik u niet te vertellen. Kun je overal lezen. En misschien van nabij wel eens meegemaakt. Zo, weet je wel. En dan komt zijn vrouw binnen. En dan ga ik nou toch proberen om dat eens kinderlijk tegen u te zeggen. Hij neemt, zij neemt de tijd waar. Ga nou zitten, man. Ik wou wat tegen je zeggen. Er zijn van die mensen dat het kan, hè? Want er zijn tijden dat je zwijgen moet en tijden dat je praten moet. En ik weet wel, dat zult u gelijk wel tegen me zeggen. We hebben dikwijls gepraat over zwijgen moesten, hebben we gezorgen als we praten moeten, dan weet ik wel, weet ik wel. Maar nou praten. Ga zitten man, ik zal het wel vertellen. Je was vroeg. oké. En je dacht dat er. Niets kwaads kon, maar weet je eigenlijk wel wat die woorden van jou uitgewerkt hebben. Toen je dacht te kunnen spotten met God. Toen je dacht te kunnen spotten met Gods kinderen. Toen je dacht te kunnen spotten met David. Dat dacht je hè? dat je tomeloos door kon gaan. Geen banden tot de dood. Dat denkt de wereld of er nooit een einde komt. Maar laat dat wel les zijn, ook in onze tijd. Mens zondig niet straffeloos. Dit is opgeklommen tot de levende God. Weet je, en toen dat bericht van jou bij Daven kwam. En man, dat heb ik met mijn ogen gezien. Toen is er wat gebeurd en ik wist het en ik vreesde het. En ik dacht, oh God, dat wordt de ondergang als u er niet aan te pas komt. En toen heb ik, o oh man, ezels geladen. En ik heb de voorraden uit je tenten gehaald. En ik ben die man tegemoet gegaan. Hoop tegen hoop. Niet weten wat er komen zal. Zo valt dan valt het. Maar liever in de handen van God dan zo doorgaan. En toen, toen heb ik iemand gezien in de grimmigheid van een ontstoken toren. Met 400 gewapende mannen op weg naar jouw huis. Weet je... Er is één schreden geweest tussen u en de dood. En je sliep en je dronk en je zondigde of er geen eeuwigheid aanstaande was. Vind je nabel dwaas? En uw leven. En uw leven. En toen, toen heeft God o wonder... Die vijandschap gedempt. Weet je, toen heb ik ervaring. Dat op het noodgeschrei grote wonderen doet. En dan zitten we hier samen. Omdat God nog spaarde. Omdat God het oordeel niet doorvoerde. Man, we hadden alle twee in de rampzaligheid geweest. Als God het niet verhinderd had. En dan gebeurt er ook. En dan hoort ook hij. Hij hoort dat woord. ...waar David het woord hoorde, maar hij hoort het ook. En dan staan er opmerkelijke dingen die ik heel kort, heel kort... ...u probeer duidelijk te maken. Ik lees toen bestierf zijn hart in binnenste van hem. Ja, weet je wat ik dacht? Hij hoorde en hij zag het oordeel. Maar één ding had hij niet. De schoolbrief die zijn vrouw aan hem uitreikte, aanvaarde hij niet. Hij zag wel de straf, maar niet de oorzaak. Hij hoorde de wijsheid van zijn vrouw, zeg ik u, die een schoolbrief voor hem neerlegt. En die zag hij niet. Hij zag alleen de straf. Moet u goed luisteren, bedrukte kerk. Is een volk op aarde, is alle twee gehoord over. Die heeft niet alleen Gods schrimmigheid tegen de zonde gehoord. Maar die heeft ook de uitgereikte schoolbrief geëigend. En met een uitgereikte schoolbrief kan een mens het oordeel Gods aanva aanvaarden. Wist u dat? Met een aanvaarde schoolbrief kan je het oordeel aanvaarden. Maar zover kon hij niet komen. Wat is dus in deze geschiedenis toch zo heel fijntjes? Het eenvoudige leven van Gods kinderen getekend. in de onderscheidingen, leidingen die de Heer met de zijne gehouden heeft. De dood was dichtbij. En die zag ze niet. Ook daarin is het onderscheid tussen het ware leven duidelijk. Die hebben het ervaren. toen het oordeel Gods in de conscientie gelegd was, toen, toen werd het sterven. Niet morgen, niet overmorgen. Maar heden. God doet een afgesneden zaak op aarde. Toe leg je hart er eens bij mensen. Hoe vaak is het woord al tot ons gesproken. Wat hebben wij ermee gedaan? Niet anders dan vrezen. En niet anders dan angst. Niet anders dan het resultaat. Wat in het leven van deze man openbaar wordt. Namelijk, de doodsangst grijpte me aan. Maar niet die doodsangst. Van Psalm 116. Die was anders. Ik lag geknald in de banden van de dood. En de angst van de hel. Maar ik riep de Heere dus aan. Hoor je? Ik hoor in die tenten van Nabal. Niet. Ik heb gedaan. Wat kwaad is in je oog. Ik hoor in die tenten van Abel niet. Wat van even in staat op de heup geklopt. Ik hoor hem niet zeggen. Wee mijner, wee mijner dat ik zo gezondig heb. Ik hoor hem niet uitroepen. Wees mijn arme zoon daar genadig. Ik hoor hem niet schreven. Gena o God gena. Daar komt die man niet. Waar de Heer zijn kinderen brengt. In alle Eenvoudigheid, het oordeel zonder schuldbrief en een godsontmoeting zonder God. Ik lees heel eenvoudig in de schriften dat God afrekent die machtige herdersvorst. Die teugeloos dacht voor te gaan. Die man die God hoont, zijn knechten hoont, zijn volk hoont. Geen rekening houdt met de openbaring van koningschap, God. God zegt, stop. Het ja. schrift is sober. Ik lees en het geschieden. Dat zijn hart bestierf in het binnenste van hem. Hij werd als steen. Hij was niet als was. Niet als was. De kerk die wordt in de weg van de woord Verkondiging als wat. Kan God met je doen. Hebben dat steen. Niet meer aanspreekbaar. Geen woorden. Verstijven. Alle theologische gedachten daarover ga ik aan voorbij. Ik weet één ding. Alles komt bij elkaar. Zijn vrouw erbij. Zijn knechten erbij. Zijn maagden erbij. Tien dagen lang. Tien dagen. Hebben ze bij hem gestaan. En dan staat er. En toen. Toen stierf hij. nee, dat staat er niet. Toen heeft God, toen heeft God gezegd, afgelopen. Tien dagen prediking. Wat zegt u? Tien dagen in de tenten van Abel, de prediking. Wie God verlaat, die heeft smart op smart te reizen. Tien dagen hebben ze om zijn, om zijn leger gezet En hebben ze gezien dat ijdelheid er, ijdelheid. Dat zijn machtige kudden hem niet redden. Dat zijn naam als niet betekent. Tien dagen hebben ze gezien als God de mens veldt in zijn oordeel. En uit die mond is tien dagen lang niet één keer een zucht naar de hemel beluisterd. Niet één keer. Nog tien dagen genade tijd. Nog tien dagen heden. Nog tien dagen. En dan staat er in het woord... Van God. En het geschiedenis had hij na Sloeg de Heer. Nee, niet de ziekte bij Nu slaat God toe. Eeuwigheid. Eeuwigheid. Eeuwigheid. Dat betekent sterven, jongens. Meisjes, dat betekent sterven, eeuwigheid. Dat betekent God ontmoeten. God ontmoeten. Als een onverzoend God. God ontmoeten zonder borg. God ontmoeten zonder genade. God ontmoeten met de aanspraak van het woord die je altijd verworpen heeft. Wie God verlaat. Zongen we toch? In de kerk? Met een aanvaarde schuldbrief. Onder God. Ook zij, ook zij gaan straks sterven jou. Ja. Wat zal dat eeuwig meevallen. Gelijk David tot deze vrouw zei: Ga nu in vrede naar je huis. Dat heeft hij eenmaal gezegd tot dat verbrokene, in zichzelf ellendige erfdeel. Uw hart wordt u niet ontroerd. Gelieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele wonen. Dan zegt Malachi, zult ge wederom zien het onderscheid tussen degenen die God gediend hebben en die God niet gediend hebben. Nou, toepassen. Waar sta je nou? Aan de zijde van dat verachte volk? Of aan die zijde van die in de tenten de koningsmaaltijden hebben en bij brood... ...en wijnlustig leven... ...dan zou ik zeggen het weinig dat de rechtvaardige heeft... ...is meer dan de overvoed van de goddelozen. En doopouders... ...een van twee... ...David met Abigail... ...of Nabal met de zijnen... ...ja... ...die mij de nood... ...die vindt mijn gunst oneindig groot... ...amen... Heer, heren, het was een ingrijpende geschiedenis die ons ontmoetingen leert, want er ging het vanavond om. Die ook de bewaring van uw gemeente ons predikt. Die de leidingen met uw bedrukte erfenis voorhoudt. Maar die ook leert de weerstand opstand van een nabel die maar feest en die koningsmaaltijden aanricht met de zijne. Nee, we lezen niet dat er Gods kinderen aan die maaltijd zaten. Die zullen zich daar ook niet thuis gevoeld hebben, o God. Abigaël heeft er niet bij gezeten. Ze heeft de rug gekeerd aan de ijdelheid van de wereld en van de zonderdienst. Liever met het volk van God kwalijk behandeld dan de schatten en de rijkdommen van Egypte. Gedenk ons aan het welbehagen tot uw volk. Doet het ons. Doet het ons als een woord Gods verstaan. En David gaf acht op hetgeen gezegd werd. Zo mocht het zijn in ons leven. Ook tot vertroosting. Voor de leidingen die u komt te houden met de uwe. Ze worden langs drukwegen geleid. Die zijn kruis niet opneemt en u volgt. Die kan uw discipel niet zijn. Zegen de waarheid. Gedenk deze doopouders met hun zaad. Gedenkt al de zorgen en verdrietelijkheden in de gemeente. Ontfermt u over de kinderen die ziek zijn. Maar ook over anderen die worden verpleegd. laat u aangezegd ook verder. O bewaarder is er al over ons lichten naar uw goede tierenheid. Om Jezus wel. Amen. We zingen. 49, 50 vers. Zoals een weg. Niets is dan ijdelheid. 49, het vijfde is de slotsang van de gemeente. Zand zijn in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.